EU en Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag, de Stichting Laatste Wil dreigt. Als justitie ontcriminaliseert en ons laat stoppen... dan kunnen wij, citaat in de volksstand, altijd bekendmaken wat de naam van het middel is. Dan kunnen mensen het gewoon zelf doen. De organisatie die zich inzet om mensen te helpen... die op een humane manier, op een zelfgekozen moment... hun leven willen beëindigen, die zit in een uh, lastig parket. De kritiek neemt toe. We moeten ook weer niet te makkelijk praten over de dood... zeggen straks mijn gasten die er alle drie heel dichtbij hebben gestaan. En vandaag, we beginnen na het NOS-journaal.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 Vanochtend bleek dat gemeenten rond de luchthaven willen dat er s'nachts minder wordt gevlogen... omdat 65.000 inwoners zo slecht slapen dat ze zich zorgen maken over hun gezondheid. Presentator Art Rooijakkers vertrekt bij Avrotros. Per 1 april gaat hij aan de slag bij RTL... waar hij studioprogramma's en programma's op locatie gaat doen. Rooijakkers is vooral bekend als presentator van Wie is de Mol? De nieuwe donorwet zal over zo'n anderhalve week in werking treden. Dat verwacht minister Bruins voor medische zorg. De donorwet is in de ministerraad besproken... waarmee een belangrijke stap naar de inwerkingtreding van de wet is gezet, zegt Bruins. Nu gaat de donorwet, dus na de bespreking in de ministerraad, gaat hij naar de koning. Daarna komt hij weer terug op het ministerie. Daarna wordt hij geplaatst in het staatsblad. En daarna in de staatscorant. Dus er zal nog een... Een dag of tien uh, duren, denk ik. Vanaf dat moment geldt de nieuwe donorwet, waardoor je automatisch donor bent als je geen keus maakt.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 Maar volgens het hoofdstembureau in Dalfsen gaat het om zes stemmenverschil... en is een hertelling daarom niet nodig. Het weer bewolkt en in het noorden kan het in de loop van de middag gaan regenen. In het zuiden blijft het vrijwel droog, het is 7 tot 9 graden. Vanavond daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Mark, dankjewel. Files wel. op vrijdagmiddag, Wijnand Zwaan, waar staan ze? Ja, het zijn er een, een tiental nu en die staan vooral in het midden en zuiden van het land. Op de A12 Arnhem richting Duitsland, daar staat de langste voor 7 naar 7 kilometer. Dat komt omdat er een probleem is met de stoplichten onderaan de afrit Zevenaar. De vertraging is ruim 10 minuten nu. Op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, is het vrij druk. Bij Rilland, 4. De N201 valt op. Hilversum richting Hoorn Tussen Loenen en Vinkeveen, 3 kilometer. Met daar zo'n 10 minuten extra reistijd. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?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 24 en 25 maart naar het e-bike-event in Amersfoort. Fietsvoordelshop.nl. Bonnetje. Verwerkt. Factuur. Geboekt. Aangifte. Verstuurd. Twinfield Online Boekhouden. Slim samenwerken met je accountant. Probeer het gratis op samen het beste Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op Wielwinkel.nl. Slim online boekhouden voor accountants en ondernemers. Samen het beste resultaat.nl.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 De coöperatie Laatste Wil gaat voorlopig niet in commissie... het veelbesproken zelfmoordpoeder bestellen, zegt bestuurslid Petra de Jong. Maar intussen blijft ze pleiten voor verspreiding van het dodelijke spul. Geen goed idee, zeggen ethicus Theo Boer, Nathan Vos, wiens broer zelfmoord pleegde... en de vader van Ximena, het meisje dat het middel zelf bestelde en overleed. U hoort ze zo meteen. Tumult, ja, gisteren in de Tweede Kamer... toen een man zich van de publieke tribune wierp. Dat gebeurde eerder, in 2005 bijvoorbeeld. Voorzitter, mevrouw Kant heeft een punt... Ook mij hebben die berichten bereikt. En... Oh. Ik schorste de vergadering. Mm, dat zijn Kamervoorzitter bij SPR SP'er Harry van Bommel zat daar pal onder... en vertelt welke impact dit op hem had. Vul 5 van de Noordzee met zonnepanelen... en driekwart van de Nederlandse energiebehoefte is vervuld. Dat stond in het AD vanochtend. Nou ja, is dat zo? Lammert zoekt het uit voor feit of fictie. Horen we zo meteen. Eerst een pijnlijke discussie. Susanne Bosman. Eén vandaag. De coöperatie Laatste Wil. De organisatie die het mogelijk wil maken dat je zelf bepaalt wanneer je uit het leven stapt. En dat dan op een humane manier kunt doen, die is lammert flink in het nieuws aan deze week. Ja, de coöperatie maakte in september vorig jaar bekend een zelfdodingsmiddel te hebben gevonden voor hun leden. En het OM start nu een onderzoek naar de coöperatie, omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is. En Petra de Jong, bestuurslid van Laatste Wil, reageerde daar gisteren op in Nieuwsuur.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 Ja, mevrouw de Jong lijkt vooral verbaasd over het feit dat ze nu als criminele organisatie worden gezien. Uh, ze doen volgens haar zelf dus niks wat niet mag. Waarom zit het OM er dan toch zo hard achteraan, denk je? Ja, het is natuurlijk al een langlopende ethische discussie of je mensen mag helpen bij zelfdoding, maar de coöperatie kwam recent weer in het nieuws door de dood van Ximena Knol. Die pleegde zelfmoord met een zelfmoordpoeder dat ze via internet had besteld. En haar ouders zeggen dat de coöperatie haar op dat idee heeft gebracht. In RTL Late Night zei vader Renny Knol daarover het volgende. Dat zie dus dat uh, de coöperatie laatste wil zich eigenlijk heel radicaal opstelt. Uh, in mijn ogen zijn dat gewoon levenseinde terroristen, het doel heilig de middelen. Nou, dat is een flinke beschuldiging, levenseinde terroristen. Hoe denken wij Nederlanders eigenlijk over een poeder waarmee mensen op een humane manier zelf voor hun einde kunnen kiezen? Uh, ja, dat vroeg Marielle Koekebier van het een vandaag Opiniepanel vorig jaar aan haar leden zes op de tien, die vindt inderdaad dat er een middel moet komen waarmee mensen die dat willen, zelf een einde aan hun leven kunnen maken. 60 van de mensen vindt het dus een recht... Hè, om zelf te bepalen wanneer je doodgaat. Dat is een hoog percentage. Ja, best wel. Maar 40 denkt er dus anders over. En dat geeft ook wel aan waarom er zoveel discussie over is. Ja, dank je Ik praat straks verder met Nathan Vos. Zijn broer overleed na zelfmoord. Nathan maakt een documentaire over dat onderwerp. En met Theo Boer, universitair docent medische ethiek... aan de Universiteit in Groningen. Maar eerst praat ik met Randy Knol, de vader van Ximena. Zij overleed, we hadden het al even over in februari... op 19-jarige leeftijd, nadat ze middel op internet vond om zichzelf mee om het leven te brengen. Meneer Knol, goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden u net al heel even. Gisteravond um, heeft de voorzitter, hè, we zagen het van de coöperatie... voor het eerst gereageerd op het voornemen van het OM... strafrechtelijk onderzoek te gaan doen. Het ging ook even over, ik zie meneer in de uitzending... zij erkennen, ja, er zijn kwetsbare mensen, zoals uw dochter... maar het gevaar van misbruik, ja, dat hoort een beetje bij deze... ja-maar-discussie die al twintig jaar gevoerd wordt. Wat, wat, wat vindt u daarvan? Ik vind dat de coöperatie eigenlijk heel erg hard hun verantwoording ontduikt. Ze praten zelf over... wij hebben er geen schuld aan, eigen keuze, noem maar op. Maar na de uitzending in het Nieuwsuur stond binnen een fractie van tijd... stonden er allerlei namen van het middel genoemd op allerlei sites. En er kwamen op een gegeven moment twee middelen uit. Als je dan terugleest in een nieuwsbrief, dan zeggen zij... Wij weten niet welke namen er circuleren. Een alinea daaronder praten ze van de middelen die genoemd zijn. Uh, de convulsies die worden genoemd in de media vinden pas plaats nadat... ...een bewustzijnsvermindering is... ...dan denk ik bij mezelf, dus dan weet je over welke middelen er gepraat mm -hmm. wordt. En dan gaan ze direct over naar een volledige handleiding... ...hoe het middel te gebruiken, welke medicijnen je moet nemen... ...om hoofdpijn te voorkomen, braak te voorkomen, maagpijn te voorkomen... ...noem maar op. En dan zeg ik, dan ga je een grens over... ...en dan ben je aan het aanzetten en hulp aan het verlenen bij zelfdoding... ...door zo duidelijk de receptuur te geven... ...en dan noem je het middel niet bij naam... Je omschrijft het zo duidelijk dat er geen andere middelen meer kunnen zijn... als de twee die genoemd zijn, waarvan er overigens maar één echt makkelijk verkrijgen, mm -hmm. is... dat de andere uh, iets meer wetgeving heeft. Dus ze zijn al verantwoordelijk voor, voor een praktijk die, die, die nu gaande is. Uh, mevrouw Jong die zei gisteren ook, ja, als het openbaar ministerie ons blokkeert... dat zei ze vandaag ook in de Volkskrant, dan gaan we de naam van ons middel misschien wel bekendmaken. Maar ja, als ik u zo hoor, dan hoeft dat al helemaal niet meer. Dat middel... Dat het staat al op internet overal genoemd. Ze hebben het al bekendgemaakt. Het is wat ik eerder zei. Als ik zeg het is schil, het is krom. Je moet het schillen, dan kan je het pas eten. Weet iedereen dat ik het over een banaan heb. En zo uitgebreid hebben zij het middel ook omschreven. Dus het feit dat ze zeggen we hebben het middel niet genoemd... dat is in mij ontduiken van je verantwoordelijkheid. Dat is, ze hebben het te duidelijk omschreven... En dat is naar buiten gekomen. We haalden net nog even het fragmentje van u terug... Uh, dat u zei het gaat om uh, levenseinde terroristen hier. U vindt het dus niet raar, hè? Als, begrijp ik van u... als zij vervolgd zouden worden als criminele organisatie? Dat is een stap te ver nu. Ik denk dat... dat moet de discussie niet zijn. Zijn zij een criminele organisatie... Het feit is, en dat is waar het Openbaar Ministerie ook onderzoek naar doet... zijn zij strafbaar met het verlenen van hulp bij zelfdoding. Pas als dat is vastgesteld, kan je gaan kijken... is een artikel 140 van toepassing. Dus een vereniging met tot doel het begaan van de misdrijf. Op dit moment moet eerst het misdrijf vastgesteld worden. En nu gaat de discussie richting criminele organisatie. Media duikt er ook heel erg op. En dat is, denk ik, een onwenselijke discussie. Het gaat om het feit is de coöperatie laatste wil verantwoordelijk... voor het aanzetten tot zelfdoding bij Ximena, maar ook bij andere mensen... en in de toekomst als het middel verspreid wordt. Mag een coöperatie laatste wil een gif in de samenleving verspreiden? En, dan zegt u... en ik praat heel bewust over een gif... Want het is een chemisch middel wat niet is gemaakt of uitgevonden voor het beëindigen van levens. Het is een chemisch middel wat sterk giftig is, wat absoluut geen humane dood geeft, terwijl even de casistiek die er is, en hij is beperkt, maar de casistiek die er is, spreekt dat heel erg tegen. En het is vrij verkrijgbaar. Dus je gaat een gif in de samenleving brengen. En is dat wenselijk? Ja. En ik denk dat daar de vraag moet liggen. Ja, meneer Knol, ik dank u hartelijk voor uw reactie op dit moment. Ik praat uh, verder met Nathan Vos. Zijn broerpleegde zelfmoord. En met uh, Edicus Theo Boer. Goedemiddag allebei. Um, Goedemiddag. Meneer Vos, wat Hallo. vindt u ervan dat het Openbaar Ministerie nu onderzoek gaat doen... naar de werkwijze van die coöperatie in laatste wil? Nou ja, dat lijkt me prima. Uh, maar ik ben het wel met de vorige eens dat... een uh, ja, criminele organisatie of dat nou het punt is. Ik denk gewoon dat je dat spul inderdaad gewoon niet uh, in de maatschappij moet willen hebben. Mm -hmm. Wat vindt u van het dreigement, ja. he, meneer Vons? Dat, dat, dat, ja, dat vind ik absurd. Om het middel, dat, dat, de naam van het middel bekend te maken, ja? Dan, dan doe je. Dan doe je, dan, dat, daar red je zoveel schade mee aan. En wat, wat is het punt, weet je wel? Het, het, het principe van die club is duidelijk en daar kan ik wel iets mee vinden. Maar dit lijkt me buitenproportioneel. En, en, en, uh, ondanks dat we het zelf toch wel kunnen vinden, dat snap ik ook wel. Maar je moet. Mm -hmm. Weet je, met zelfmoord moet je zo ontzettend voorzichtig zijn en, uh, en, uh, en dat niet gebruiken om je punt te maken. Ja. Meneer Boer, uh, de, de, mevrouw de Jong die toonde zich ook heel verontwaardigd over het optreden van het Openbaar Ministerie. Uh, wat, wat vindt hmm. u van die verontwaardiging? Die vind ik gespeeld. Kijk, crimineel, dan denkt iedereen natuurlijk aan een beveiligde uh, rechtszaal waar iedereen komt kijken naar. naar hè, aapjes kijken. Maar uh, ik zeg crimineel, dat is iets wat uh, twee dingen doet. Namelijk ten eerste tegen de wet uh, uh, uh, zondigen, zeg maar. En ten tweede ook mensen ernstige schade berokkenen. En dat is wat feitelijk gebeurt. Ik bedoel, mevrouw de Jong heeft de beste bedoelingen. Ik heb haar persoonlijk hoog. Maar zij is als uh, maatschappelijke partner, is zij Strekt onverantwoord bezig. Ja, maar goed, u zegt al, ze heeft de beste bedoelingen. Ze, ze komt tegemoet. Toch ook. De, hè, dat hebben we ook gemerkt de afgelopen tijd. Als we mensen ondervraagden. Het opiniepanel heeft dat nog gedaan. 60% van de Nederlanders wil heel graag kunnen beschikken over de mogelijkheid om zelf he, te kunnen kiezen voor, voor een humane dood... Um, mm -hmm. dan, dan snap je toch wel, meneer Boer... dat, dat er behoefte is aan zo'n geluid als die coöperatie laat horen. Ja, dat is aan de ene kant natuurlijk waar. Aan de andere kant van die, van die 60 procent... ik zou daar echt wetenschappelijk onderzoek naar willen laten doen. Want de, de, de polls op het internet... dan krijg je altijd een dwarsdoorsnede die niet representatief is. Maar dan laat het bijvoorbeeld 20 procent zijn. Hè? Maar dan nog is van die mensen hoogheid een half promil... Uh, aangesloten bij de coöperatie Laatste Wil. Het punt is dat de Nederlanders misschien wel voor dat zelfbeschikkingsrecht zijn... ...maar zeker niet op de manier waarop mevrouw de Jonge dat nu presenteert... ...namelijk dat vrij verkrijgbare middel. Uh, daar heeft men, denk ik de Nederlanders niet naar gevraagd. Ja, vindt u dat er te veel uh, wordt gesproken, meneer Boer, over zelfmoord... Uh, nou, dat is een boeiende vraag, omdat uh, we kennen uit het verleden al het, het copycat-effect. Toen Goethe een, een roman schreef over het lijden van de jonge Weerter, toen uh, heeft de, de, de gemeenteraad van Leipzig het boek verboden, omdat er een heel aantal jonge mannen die gingen het, het, het gedrag van de hoofdpersoon uh, nadoen. Een feit is dat in Nederland het aantal zelfdodingen in de afgelopen tien jaar met 35% is gestegen, terwijl dat in de omliggende landen gelijk is gebleven. Terwijl wij in Nederland, uitgerekend van al die de, de meeste mogelijkheden hebben voor psychiatrische patiënten om zichzelf te, te laten suicideren. Dus het punt is: vraag, aanbod kan ook vraag creëren. Ja, maar Nathan Vos, u wilt er juist wel over praten om te voorkomen dat, dat mensen vastlopen en op, op een gegeven moment toch uh, impulsief een einde aan hun leven maken? Nou, ik wil vooral praten over die fase ervoor, over het, het, het, het, het geklooid met het leven. En in mijn geval is het zo: mannen plegen twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen. En dat is de aanleiding om, om, om daar daarin te duiken en, en dat gesprek te willen aangaan. Joh, uh, waar zit je mee? Terwijl een vrouw is het wekken vaak depressief. Uh, dat was ik ook het thema van uw boek, hè, Man ja. O oh man. Dat, dat mannen ja. die, die, die, die praten er maar niet over. Die praten er niet. Ja, precies over niks, over een geklooi. Ja. En daarnaast uh, heb ik uh, helaas tot mijn, mijn schade. Of, ja, de schade van iedereen moeten ondervinden dat. Je, het één op één moet je het wel bespreekbaar kunnen maken. Ik ben het wel eens dat je, dat je er voorzichtig mee moet zijn in de media, in het algemeen. En zeker niet over methodes moeten gaan praten. Maar juist in het gesprek één op één moet je uh, een doodswens moet je kunnen benoemen. En daar moet je het over kunnen hebben. Daar ben ik erg voor. Ja. Maar dat zijn wel twee verschillende dingen. We ja, hebben nu samen met documentairemaker Frans Bromet een documentaire hierover gemaakt. Kunnen we een klein stukje van laten horen? Ik zag niet dat het zo erg was als dat het was. Nee. En daarna dacht ik, had ik hem al meegenomen naar de dokter? De afloop is bekend, dus dat, er was zeker wel iets aan de hand. Ja. ja. Maar jij hebt het niet gezien? Nee. Ach. Nee, dat heb ik absoluut niet gezien. Nathan Vos, wat is het verhaal dat u nu wilt vertellen hiermee? Uh, dat... Uh... Het iedereen, iedereen kan overkomen. Ik heb, ik heb uh, gevallen van uh, hele normale mannen onderzocht... Wat, bij wie niet zoveel aan de hand was eigenlijk. En dan ging het toch ergens in hun hoofd schuiven. En Mijn idee dracht is dat, dat al die mannen... en de meeste mannen hebben dat misschien wel... Uh, ja, dachten, ik ben niet goed genoeg. Ik faal in het leven. En, en daar niks mee konden. Daar, dus, daar had dat niet konden uiten. Daar, de, die woede zich, kropte zich op. En dat, nou ja, meestal leidt dat natuurlijk niet tot, tot, tot, tot dit soort ellende. Maar het, het gebeurt wel. In Nederland gebeurt het 1800 keer per jaar. En dat is inderdaad heel veel. Ja. Uh, en ik, ik wil met Frans Bromet en met anderen... willen we dat eigenlijk uh, proberen voor te zijn. Door, door toch eerder uh, uh, uh, mannen in staat te stellen... om hun woede, uh, ja. emoties, uh, ellende uh, te kunnen uit. Om daar ja, iets mee te kunnen. Ook door het te benoemen. Maar nou zegt uh, uh, Theo Boer, misschien hebben we het er wel te veel over. Ja, over suicide, ja. ja. ja. Dat wel, ja. Maar ja mag ik, ik daar iets aan toevoegen? Ja, zeker. Uh, nou, het punt is: ik vind het ook heel belangrijk dat er over gepraat wordt. En uh, daar gaat het me helemaal niet over. Maar de manier waarop er over gepraat wordt, is vrijwel eigenlijk altijd de afgelopen zeg maar tien jaar in de media altijd dat, het, dat er uh, dapperheid, dat het humaan is. Het wordt, in, als u de stentor hebt gelezen bij de, bij de zelfdoding van, uh, uh, van uh, een jonge vrouw eind januari, dat waren zes bladzijden met propaganda, feiten dat het een geweldige daad was die zij had gedaan. Dat is, dat is mijn bezwaren, niet de bespreekbaarheid zelf. Ja, geen heroïek eromheen en Nathan nee. Vos, Is het ook te makkelijk als, als er zo'n zo middel uh, makkelijk beschikbaar zou zijn... zoals die coöperatie dat wil? Nou, absoluut. Als je thuis hebt liggen... dan lijkt mij die kans veel groter dan dat je... Dat, uh, als je in een impulsieve bui je heel rot voelt... Uh, dat je daarna dat je grijpt. In Amerika is het aantal suicides ook heel hoog. En ook heel veel mannen. En het grootste deel is met vuurwapens. Puur gewoon omdat die in huis liggen. ja Als je dit in huis hebt. Zie ik dit maar, zeg maar als een wapen wat je hebt. En ja, Dat moet je gewoon niet willen. 9... Uh, 9 van de 10 suïcideoverlevers, als het niet meer is... die wilden helemaal niet dood. Die wilden Op dat moment wilden ze een ander leven. En die zijn hartstikke bij dat ze niet dood zijn. Ja, dan, dan, dan moet je het niet te makkelijk maken. En Daar ben ik zo bang voor als dit spul uh, nu op straat ligt. Ja, maar goed, meneer Boer, dan wordt er ook gezegd... als dit er niet is, dan gaan mensen misschien wel voor een trein springen... waarmee ze ook nog heel veel andere mensen in de problemen werken. Uh, nou, dat klopt, maar er is ook onderzoek dat, dat uitwijst dat verreweg de meeste suicides, dat zijn echt de impulssuicides, dat zijn ja. mensen die s ochtends vroeg opstaan en anderhalf uur later voor de trein gaan springen. Dus daar kun je echt niet met een hele zorgvuldige procedure kun je dat allemaal voorkomen. Ja, Nathan Vos, wanneer is uw documentaire te zien? Hoe is hij te zien? Begin juni op uh, KRL NCRV, uh, dus op NPO2 is dat geloof ik. Oké, vindt u het goed, meneer Boer, dat, dat toch zo'n film te zien is? Uh, ja, ik, wat ik nu van de heer Vos hoor... denk ik dat het buitengewoon zorgvuldig in beeld wordt gebracht. En de tragiek is verschrikkelijk. Dus uh, ja, ik, heb, ik wil hem natuurlijk graag eerst wel zien eigenlijk. Okay. Ik dank u beiden voor dit gesprek. Theo Boer en Nathan Vos. En uh, hebt u luisterend naar de radio aanleiding, uh, de aanleiding van dit onderwerp... behoefte om te praten over mogelijk zelfdoding... dan kan dat bij de Hulplijn Zelfmoord. Praat erover 0900 0113 of www.113.nl. Nieuws via de NOS dan. In het zuiden van Frankrijk... daar houdt een man een onbekend aantal mensen in gijzeling. In een supermarkt is al enige uren in het nieuws. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Wat is het laatste dat je daarover kunt melden? Het laatste nieuws is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zojuist bevestigd heeft... dat er in die supermarkt inderdaad twee doden zijn gevallen. Er wordt ook door Binnenlandse Zaken gesproken over drie gewonden. Eén iemand zou er ernstig aan toe zijn van die gewonden. En het is een hele voorlopig cijfer, zeggen ze erbij. Want de zaak is natuurlijk nog steeds gaande. Volgens de burgemeester van Trebbe is de man nu alleen in die supermarkt. Zijn alle klanten verder weg. Een deel daarvan is gevlucht via de achteruitgang. En de man, de dader, gewapend, zou in die supermarkt nu zijn met één agent zelf. Oké. Okay is al duidelijk wie er verder binnen zijn en wie de slachtoffers zijn, Frank. Nee, weet weten we eigenlijk niet. We weten wel de getuigenissen er nu naar buiten komen. Bijvoorbeeld van een mevrouw die dus in die supermarkt was op het moment dat het gebeurde. Zij zei, er werd hardop geschoten in die supermarkt. De man die binnenkwam met die wapens riep ook Allah daarbij. Daarna hebben ze zich verstopt achter in die supermarkt. En zijn ze met een man of tien gevlucht dus uit de achteruitgang van die supermarkt. Schijnbaar is dus iedereen nu weg uit die supermarkt. Het is alleen de dader er nog met die agent. Oké, okay, Frank Renhout vanuit Parijs. Hou ons op de hoogte. Dankjewel voor nu. Zo'n 600.000 mensen zaten gisteravond weer voor de televisie om bij RTL te kijken naar Temptation Island. Een programma waarin vier koppels de wat wordt genoemd ultieme relatietest aangaan. Temptation. Oh my god. Oh shit. Ik zal er niet meen draaien. Ik ga fiets dingen doen met je meisjevriend. Als je lange relatie hebt, is het eigenlijk net alsof je elke dag een boterham met kaas eet. Uh, Soms ben je toe aan een frietje oorlog. Uh, wat doet hij dat? Ik wil helemaal de tering in slaap. Alles kan kapot. Shit, hef. Dus je moet maar een beetje op je vent letten. Ja, de deelnemers die, uh, brengen twee weken lang gescheiden van elkaar... door op een uh, Thaise eiland in het gezelschap van weer tien vrijgezellen... die ze uitdagen. centrale vraag is, is de relatie dan sterk genoeg... om al die verleidingen te kunnen weerstaan? Mediapsycholoog Michel Koster is fan van het Eerste Uur... roept iedereen op om vooral te kijken, want het is goed voor je relatie. Vandaag is hij onze optimist. Goedemiddag, Michel Koster. Goedemiddag. Dat je bent. Zijn gisteren ook weer gekeken? Nee, ik kon gisteren niet kijken, helaas. Nee? nee. Oh, ik dacht fan van het Eerste Uur. Die, uh, die zorgt ervoor geen aflevering. Te missen om ook mee te kunnen praten, want er schijnt enorm over getwitterd te worden. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik moet zeggen dat ik de laatste, het laatste seizoen wat minder gekeken heb, maar vooral helemaal aan het begin van Temptation Island was ik echt, echt bijna verslaafd eraan. Ja, ja, maar inmiddels is het een beetje een broodje kaas geworden. Nou ja, het went denk ik ook een beetje. <lacht> <lacht> Alhoewel er nog steeds ontzettend veel mensen naar kijken. Zeker, en die vinden het misschien wel om dezelfde redenen een prachtig pro programma. Want wat maakt het in uw optiek nou zo? Zo'n goede uitzending, wat, wat wat hebben we eraan? Wat hebben we eraan? Ja, dat is uh, de, uh, een genuanceerde uh, vraag met een genuanceerd antwoord. Uh, er zijn natuurlijk veel mensen die tegenstander zijn uh, van dit soort programma's. Uh, maar ik denk dat er ook wel positieve Omdat? effecten aan zitten. Een beetje ordinair of zo? Is ja, het een dat beetje dat? ordinair. en ja. Het is ook misschien een beetje nat dan om er naar te kijken. Hè? En een soort guilty pleasure-achtig uh, <acht verhaal. Maar ik denk dat er ook wel goede aspecten aan zitten. Uh, kijk, we zijn op, als mensen allemaal op zoek ook naar, naar emoties... en naar belevingen waarbij we emoties krijgen... Uh, Um, zo'n programma als Temptation, maar ook andere reality-tv-shows... Die, die dragen daar heel erg aan bij. Ik bedoel, dat zijn shows waar over het algemeen heel veel emotie in zitten. Um, en die kunnen ook wij staat... dan afgeleid meebeleven. Ja, precies. Ja. precies. En, en uh, daarnaast kunnen we ook zeg maar, ons eigen uh, denken en, en gedachten en zienswijze een beetje langs de meetlat leggen van wat er in zo'n programma gebeurt. Van ja. Hoe zou ik daarop reageren en hoe zou ik dat doen? Dat je het misschien met diegene op de bank naast je het daar even over ja. hebt. Ja, ja, precies. En mm -hmm. bij Temptation is het dan ook nog zo dat... natuurlijk. Uh, het programma heel vernuftig in elkaar zet... met alle beelden die ze laten zien. Die natuurlijk door, uh, door de regie... wel uh, heel secuur in elkaar gezet worden. En die bepaalde heel insinuaties die maken. Natuurlijk. Ja, en op het ja. laatste moment wordt er dan geknipt... dat je net niet ziet wat er gebeurt. En, uh, dus, dus dat maakt het natuurlijk wel heel leuk... om ja. te kijken wat er door die beïnvloeding... Zeg maar, gebeurt met de mensen die er naar kijken... en wat hun reactie daar vervolgens weer op is. Ja, dus het is een heel psychologisch spelletje wat ja. er gebeurt. Een guilty pleasure, zei u net. Uit de cijfers van het Stichting Kijkonderzoek blijkt dat vooral hoogopgeleide mensen er naar kijken. Mm-hmm. Ja, meer dan de helft. Is daar een verklaring voor te geven? Uh, nou, ik ken daar geen onderzoek naar eerlijk gezegd. Uh, als, als je vraagt naar mijn mening... dan denk ik dat het uh, te maken heeft... juist met, het, uh, met de, de manier waarop zeg maar, die deelnemers met elkaar omgaan... en de sociale interacties die daar plaatsvinden... en de, de gedragsbeïnvloedingstechnieken... die worden gebruikt, bewust of onbewust. Ik denk dat dat iets is wat, wat hoger opgeleiden heel leuk vinden om naar te kijken. Even afgezien van de wat meer platte aspecten ja, van het, het programma... dat het er mensen seks hebben. En, er natuurlijk ook uh, bij. Ja, precies dat maakt het allemaal wat ja. smeuiger natuurlijk. Maar ik denk dat voornamelijk die sociale interacties is... die, die, die, die voor mij ook uh, het een heel interessant uh, programma maken. Wat hebt u over uzelf geleerd? Of over uw relatie? Nou, ik weet niet of dat hier moet. <laughs> Oké. Okay. Goed. En in ieder geval aan te raden aan iedereen. Om, kijk er eens naar. Kijk er eens naar. En wie naar, weet ja. wat je ervan leert. We gaan luisteren naar uw betoog, mediapsycholoog Misha Koster. Daar is het spreekgestoeld. Ik zou zeggen, neem plaats en wij gaan luisteren. Oké. Okay. Misha Koster over Temptation Island. Hij is vandaag... Vraag onze optimist. Nou, er wordt heel vaak wat lachen gedaan over programma's zoals Temptation Island. Veel mensen schamen zich ervoor dat ze, zich er, dat ze naar kijken. Het wordt ook wat trash tv genoemd. Maar er zitten ook wel positieve kanten aan. Ten eerste, we zijn als mensen allemaal op zoek naar ervaringen, naar emotie. En er zijn studies die uitwijzen dat mensen die veel gevarieerde emoties ervaren... ook een betere gezondheid hebben zelfs. Een deel van die emoties kan je verkrijgen door ja, de dingen die ons overkomen... of uh, die we zelf opzoeken. Een ander soort emotie is de emotie die je ervaart door naar anderen te kijken... Dat dat noemen we dan empathie. Als je nu een programma zoals Temptation kijkt. dan zie je dat er veel emotie is bij die deelnemers. En wat er dan gebeurt. is dat jij zelf die emotie ook voor een deel kan voelen. of je voelt een andere emotie. bijvoorbeeld blijdschap. of misschien walging. of verbazing. Hoe dan ook. die gevarieerde emoties zijn dus blijkbaar goed voor je. Er zit nog een ander voordeel. aan het kijken van dit soort programma's. Je leert ook wat over jezelf. Is flirten ook al vreemd gaan? En waar ligt voor mij de grens binnen mijn relatie? Nou, dat programma roept dit soort vragen op. En misschien nog wel belangrijker. Het kan ook hele zinvolle gesprekken en discussies met je partner opleveren... als je op dat moment samen aan het kijken bent. En hierdoor kan je wederzijds inzicht krijgen in elkaar standpunten en ervaringen. En ook naar de grenzen binnen je relatie. Als laatste draagt het programma ook bij aan iets wat wij in de psychologie downward social comparison noemen. Dat houdt in dat we ons geluksgevoel mede laten bepalen door wat er in onze omgeving gebeurt. Hoe mensen om ons heen zich voelen. En als we nu kijken naar een programma waarin andere mensen toch wel wat zwaarder hebben dan wij. dan gaan we onszelf onbewust toch vergelijken met die andere mensen. En daardoor voelen we onszelf eigenlijk weer een stukje beter en wat gelukkiger. Dus kortom, zet de volgende keer niet te snel weg als je naar een programma als Temptation op donderdag kijkt, maar geef het ook eens een keer een kans. Mischa Koster, dank u wel. Het verhaal Noem. van Mischa Koster en dat van alle eerdere optimisten... staat op de sites van 1Vandaag en Radio 1. Een naar incident gisteren in de Tweede Kamer. Dat ondernemers in staat worden gesteld om vooraf te laten toetsen... door een overheidsinstantie of de persoon. Snel! Schorst de, de vergadering. Ja, een man stortte zich van de publieke tribune. Probeerde een einde aan zijn leven te maken. Was niet voor het eerst. SP-kamerlid Harry van Bommel zat er ooit vlak naast... toen er iemand naast hem naar beneden viel. Dat was in 2005 en dat had flinke gevolgen, vertelt hij zo meteen. Lammert, jij zoekt uit zonnepanelen in zee. Uh, hoe gaat dat? Uh, ja, want 5% van de Noordzee vullen met zonnepanelen... zou al genoeg zijn voor maar liefst drie kwart van de Nederlandse energiebehoefte. staat vandaag in het AD. Maar of dat echt zo is, horen we zo meteen van een zonnepaneel-op-zee-expert. Oké, die zijn er. Die zijn er Ik heb hem gevonden. Goed, dat is dan tegen drieën. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Mark Hokke. Bij de gijzelingen een supermarkt in Treben in Zuid-Frankrijk... zijn twee doden gevallen, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Drie mensen raakten gewond, van wie één zwaar gewond. Het is niet duidelijk of de slachtoffers klanten... of medewerkers van de supermarkt zijn...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 En Mark gaan we naar Edwin Gerritsen over de files. Die staan op de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Feyenoord. 10 minuten vertraging. In het zuiden van het land veel vertraging op de A76. Heerlen richting Geleen tussen het Kundeberg en Schinnen. Drie kwartier. dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de N201 uit Horen richting Hilversum... tussen Meidrecht en de aansluiting met de A2. Een kwartier vertraging. Susanne Bosman. Eén vandaag. Maar gelijk verder met nieuws via de NOS. En dat komt uit Kopenhagen. Want daar is de rechtszaak tegen de Deense uitvinder Peter Metzen weer bezig. Met ze wordt verdacht van de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall. U kent het verhaal. Uh, vandaag komen mensen aan het woord die een beeld van deze man, van Peter Metzen, schetsen. Correspondent uh, Rolien Kreton. Wat voor beeld krijg je nu van hem? Nou, er worden hele tegenstrijdige uh, beschrijvingen gegeven. Vandaag was onder andere uh, een stagiair die werd uh, gehoord... en die Madsen goed kent. Nou met hem heeft samengewerkt. En die beschrijft hem als ja, vriendelijk, behulpzaam, zeer intelligent. Iemand die gepassioneerd is... en en voor zijn werk leeft. Maar we hebben bijvoorbeeld ook vandaag... een uh, van zijn vriendinnen gehoord. Een jonge fotografe. Ja, en die beschreef een hele andere wereld. Uh, vertelde dat... Uh, zijn werd uh, gefascineerd... door uh, dood en moord. Uh, gefascineerd werd ook... door video's waarin... Uh, vrouwen worden gepijnigd en gemarteld. Uh, deze jonge vrouw werd zelf ook geobsedeerd door uh, dood. En ja, werd aangetrokken tot, uh, tot gevaarlijke types. Um, en ze vertelde dat uh, met z'n steeds extremer werd. Steeds meer grenzen opzocht. Uh, en de komende dagen zullen we uh, meerdere vrouwen horen... uit het leven van uh, Madsen. Maar ja, dat zijn dus twee totaal verschillende werelden... waarin hij leefde. Eén waarin hij echt leefde voor het bouwen van zijn onderzeeboot... en de raketten. En een hele andere wereld waarin hij werd aangetrokken... door, door marteling en, en moord. Nou, vertelde jij al eerder dat hij heeft bekend, deze uitvinder... dat hij het lichaam van Kim Wall inderdaad verminkt... in stukken heeft gesneden. Maar heeft hij inmiddels ook bekend dat hij haar gedood heeft. Nee, hij ontkent dat hij haar uh, heeft uh, vermoord. Hij zegt dat de uh, journalist door een rookvergiftiging is omgekomen, is gestikt. En ja, dat die doodsoorzaak is echt een moeilijk punt voor de aanklager, omdat forensisch artsen de doodsoorzaak niet precies kunnen vaststellen. Ze zeggen, uh, de luchtwegen zijn geblokkeerd van die journalisten, het kan zijn dat ze is gebeurd. Het kan zijn dat haar keel is doorgesneden... maar het kan ook zijn dat ze door een rookvergiftiging is omgekomen... zoals die onderzeebouwbouwer... Zegt. En de aanklager die denkt dat uh, de onderzeebootbouwer... het lichaam in stukken heeft gesneden en in zee heeft gegooid... om zo bewijsmateriaal te vernietigen... en om zo twijfel te zaaien over de doodsoorzaak... zoals nu ja, precies gebeurt. Ja, dat is toch wel een belangrijk punt natuurlijk in die Heel hele belangrijk. zaak. Ja. Uh, wat hangt hem, kun je daar al iets over zeggen? Wat, wat hangt hem boven het hoofd? Nou, hij is toerekeningsvatbaar verklaard. Dus uh, uh, uh, dat betekent gevangenisstraf. De strengste gevangenisstraf. Gevangenisstraf uh, in Denemarken is levenslang. Maar dat betekent in de praktijk in Denemarken dat je na zo'n 15 jaar uh, vrijkomt. Maar er bestaat de mogelijkheid dat de rechter oordeelt dat hij ja, zo gevaarlijk is voor zijn omgeving. Dat hij voor onbepaalde tijd in de gevangenis zit. En ja, in dat geval kan het zijn dat hij letterlijk uh, levenslang vast komt te zitten. Rolien Kreton, dankjewel. Graag gedaan. Waar heb ik dat eerder gehoord? Paniek in de Tweede Kamer gisteren, een 65-jarige man... sprong van de publiekstribune de vergaderzaal in. VWD-kamerlid Arno Rutte was toen net aan het woord. Dat ondernemers in staat worden gesteld om vooraf te laten toetsen... door een overheidsinstantie of de persoon. Oh! Oh! Oh! Oh, snel! Het, het. het. de vergadering. Achteraf bleek het om een zelfmoordpoging te gaan... van een politiek activist die aandacht wilde vragen... voor de legalisering van Worden Net ook al in het nieuws dat hij er spijt van heeft... van hoe het allemaal is gegaan. De man overleefde dus de sprong, keert vandaag terug naar huis. Het is eh, niet voor het eerst dat een man met activistische motieven... de Tweede Kamer inspringt. In 2005 liet een Engelsman zich de plenaire zaal invallen. Dat deed hij om aandacht te vragen voor betere omgangsregelingen... tussen gescheiden vaders en hun kinderen. Voorzitter, mevrouw Kant heeft een punt... Ook mij hebben die berichten bereikt. En... Oh. Ik schors de vergadering. En ik verzoek de leden niet die kant op te lopen. Ik verzoek de leden de andere kant op te lopen. De wandelgang in te gaan. Kamervoorzitter, een wijsglas was dat. Ja, Harry van Bommel zetelde in de tijd in de Tweede Kamer namens de SP. Maakt het allemaal van heel dichtbij mee. Goedemiddag, meneer van Bommel. Goedemiddag, mevrouw Bosman. Had u een beetje een vu toen u gisteren die beelden zag vanuit de Tweede Kamer? Ja, absoluut. Alhoewel dit uh, nog een graadje erger moet zijn. Want uh, de man heeft gepoogd zichzelf op te hangen. En als je dat ziet en je hoort ook de reacties uh, omhoog tillen, omhoog tillen. Dat, uh, dat moet een vreselijk beeld zijn, uh, wellicht traumatisch. Ja, gaat door merg en been inderdaad. Zeg, in 2005, laten we daar dan even naar terug gaan wat u hebt meegemaakt. Toen sprong dus een Engelsman van de publiekstribune. U zat daar geloof ik net onder. Beschrijft dus wat er gebeurde? Nou, het was het vragenuurtje op 5 april 2005. Uh, we hoorden uh, ineens, uh, de plenaire zaal is dan vol met het vragenuur. Uh, we hoorden uh, iemand uh, hard hollen. Uh, en dat bleek dus die activisten te zijn. En die sprong vanaf de publieke tribune over een aantal kamerleden. Ik zat toen naast Jan Marijns en hij vloog vlak over ons heen. Kwam rechts van Jan Marijns op het uh, pad uh, terecht. Uh, meteen daarna sprong een agent uh, erachteraan. Uh, van boven ook. Ja, van bovenaf ook. Die sprong dus ook over de reling. Ja, dat klopt. Uh, want uh, ik denk dat hij niet geweten heeft uh, wat, daar, uh, wat de bedoelingen van die man waren. Ja. Uh, mogelijk uh, iets gewelddaders. Ik kan me dat goed voorstellen. In ieder geval die activist... Uh, die brak, die brak bij de enkels, dat zag je ook gebeuren. Die zakte door zijn knieën eh, en, en viel op de grond. En werd ze meteen door bodes daarna weggesleept. Eh, en, en inderdaad is de kamer toen eh, le leeggemaakt, eh, ontruimd. Eh, maar daarna wel weer gewoon doorgegaan. En dat was wel anders eh, gisteren. Want gisteren is, eh, is de vergadering voor de dag eh, afgezegd. Ja, als u daarop uh, terugkijkt, denkt hij van hoe konden we gewoon doorgaan? Of denk, nou, was het wel... In de lijn nou, van het, hoe die dag verder verliep. Kijk, gisteren was een zelfmoordpoging. Mm -hmm. En uh, dat is uh, denk ik toch, als je uh, iemand ziet bungelen. Uh, en ja. uh, de, de, de betrokkenheid ook. Uh, we zagen mevrouw Ariep... die dat hoofd van die man stabiel hield. Uh, dat is toch allemaal een stukje ja. indringender. Mm -hmm. um, dus, maar uh, toch, in, in uw geval, want je weet niet wat er gebeurt. Je, kunt, je weet in, in eerste instantie helemaal niet wat er gebeurt, lijkt me Zo, als je nee. dat, als je dat, en, en dan het zou bijvoorbeeld ook ja, tegen u gericht of aan uw collega's gericht geweest kunnen zijn. Het had zomaar kunnen gebeuren dat die man uh, de sprong niet ruim genoeg had gemaakt. Uh, en dat hij op Kamerleden terecht was gekomen. En als je dat doet van een meter of drie, vier hoog. Ja, dan, uh, dan, dan kan je daar ernstige gevolgen aan overhouden. Inderdaad. Maar uh, we zijn toen met de schrik vrijgekomen. En, uh, maar ik moest natuurlijk meteen denken aan, uh, aan, aan, aan, aan dat incident ja. toen. En ook de discussie die daarop volgde. Want uh, vervolgens kwam natuurlijk de vraag bij het bestuur van de Tweede Kamer het presidium aan de orde. Moeten we niet meer veiligheidsmaatregelen nemen? Ja. He, er zijn veel landen waar uh, er een, een glazen ruit zit tussen de publieke tribune en de plenaire zaal. He, niet alleen om dit soort incidenten tegen te gaan, maar ook bemoeienis vanaf de publieke tribune of het, het, het gooien van pamfletten of andere Is er wel eens iets voorwerpen. op u gegooid? Een, een propje of een bekertje of een pamflet? Nee, dat nee? niet. Oh. We, de, wel pamfletten. Uh, he, ik herinner me dat studenten een keer, uh, dat ging toen over verlaging van de beurs, dat er pamfletten naar beneden werden gegooid. Uh, er wordt wel eens wat geroepen, uh, maar de, de de regel is dat uh, vanaf de publieke tribune... mag er op geen enkele wijze um, uh, iets uh, uh, van bemoeienis met het debat zijn. Er mag niet geklapt worden, uh, ja, gelachen, dat kan je niet goed tegenhouden. Maar uh, op dat geen enkele de, wijze... ook mag wel weer iets, leuk als af en toe wat rumoer is, jawel, toch? Ja. Jawel, jawel. Maar uh, je moet wel zorgen dat een vergadering ordelijk kan verlopen. Uh, en, en dat betekent toch dat uh, mensen moeten niet zomaar wat gaan ja. roepen En er is ook meer toezicht. Uh, je mag ook minder meenemen... In naar de tribune dan Sinds voorheen. Sinds dat incidenten ook? Wat u daar heeft um, alle incidenten leiden tot opschalen van de veiligheidsmaatregelen. Dus uh, er zijn nu kluisjes, die waren er uh, voorheen niet, kluisjes bij uh, de publieke tribune. Daar moet je je tas in doen. Je mag niet meer met je jas naar binnen. Um, de, sowieso, als je de Tweede Kamer in wil, dan heb je een controle die vergelijkbaar is aan Schiphol. Uh, je moet uh, soms uh, ook je schoenen uitdoen, tassen worden doorzocht. Het, uh, je gaat door een metaaldetector. Uh, dat was er aanvankelijk allemaal niet. U moet zich realiseren, toen de Tweede Kamer in 1992, de nieuwe Tweede Kamer, werd opgegaan, Levert, toen was het eigenlijk de bedoeling dat de statenpassage... dat is die grote hal beneden, uh -huh. dat die gewoon vrij toegankelijk was. Dat het winkelend publiek in Den Haag gewoon van het plein... naar Lange Poten zou kunnen lopen zonder dat je daar uh, werd tegengehouden. Uh -huh. En nu moet je... Dat je waren nog eens tijden, te... ja, dat je ja, er zo ja, over ja. na kon denken. Ja, zeg maar, zo'n ja. glasplaat, wat vindt u daar dan van? Uh, is dat een beetje te voor Nederland? Nu, die discussie zal nu waarschijnlijk wel weer uh, gevoerd worden in het presidium. Uh, ik denk niet dat het wenselijk is... Uh, omdat daarmee toch het uh, directe contact, uh, zo je daarvan kan spreken, tussen uh, bezoekers en, uh, en kamerleden en dus ook het debat, uh, uh, dat verdwijnt dan. Uh, je, bent, je, je zit niet meer in dezelfde ruimte en dat is, uh, ja, dan kan je net zo goed tv gaan kijken. Ja. Ik denk dat dat de beleving van mensen zal zijn. Mensen willen bij het debat zijn, ze willen het rechtstreeks kunnen horen. Uh, dus uh, ik denk niet dat dat er van zal komen, maar die discussie zal zeker weer gevoerd worden. Ja, over het Britse parlement zeiden ze altijd: je moet elkaar kunnen ruiken. Nu bent u 18 jaar lang Kamerlid geweest. Dit was niet het enige incident 2005 waar we het over er hebben. Heel veel ja, ja. Ja. We hebben er nog eentje teruggehaald uit 2014. Terrorist! ISIS! Terrorist! ISIS-terrorist, roepen ze. Buiten op het Haagse plein staat een grote groep Koerden. Bij de ingang van het Kamergebouw een cordon politie. Maar zo'n 100 betogers zijn dan al naar binnen gedrongen. De Koerden willen aandacht voor Kobani, een stad in Syrië... die wordt belegerd door islamitische staat. Nou, u was meneer Van er die avond ook bij. Hoe was dat? Nou, ik uh, had uh, contact, of zij hadden contact met mij gezocht. Ik uh, ben bekend in de Koerdische gemeenschap. Ik ben vaak uh, in Iraks-Koerdistan, Turks-Koerdistan geweest. En die hadden mij gebeld uh, met de vraag of ik wilde komen bemiddelen. Uh, want zij waren tot uh, de Statenpassage doorgedrongen. En dan, dan ben je dus in een gedeelte waar je eigenlijk alleen maar... met toegang uh, via de portier kunt komen. Maar ze waren er binnengedrongen en zij wilden daar niet weg. En uh, uiteindelijk ben ik uh, s'nachts... Uh, heeft de politie mij naar Den Haag gereden. Dat was al na middernacht. En, uh, om, om, om ja, met deze mensen te praten de, op mm. hun verzoek. Ja. En dat heb ik toen samen met Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg gedaan. Uh, dat hebben, we hebben gezegd, dat doen we wel buiten. En uh, we hebben toen ook toe kunnen zeggen... in overleg met uh, de uh, toenmalige commissievoorzitter... Buitenlandse Zaken, Hand en Broeken uh, dat wij de volgende ochtend als eerste met de commissie Buitenlandse Zaken... voordat we ja. zouden gaan vergaderen... een gesprek zouden hebben met deze, met deze beweging. Dus dit soort acties helpt wel? Nou, daar is toen ook veel kritiek op gekomen uh, van, vanuit de Kamer zelf. Uh, dat had zo niet moeten gebeuren. Ja. Uh, als je op die manier een gesprek met de Kamervoorzitter kunt afdwingen, ja, dan creëer je een gevaarlijk precedent. Uh, dus uh, er is toen wel gezegd: uh, dit uh, moet een volgende keer ja. niet, uh, niet weer zo gebeuren. Van alles gebeurd, zeiden we al even. Uh, tijdens uw Klopt. eerste algemene beschouwingen bond iemand zich ook nog eens vast aan het spreekgestoelte. Ja, u ja. zit nu eens wollen. Mist u de Reuring uit het Haagse nog wel eens? Ik, ik, ik volg het, uh, ja. maar ik kan u vertellen dat in de gemeenteraad van Zwolle ook wel eens een... een uh, ja, de, ik heb een keer een demonstratie meegemaakt, spandoeken. Uh, Gewoon dus in de, de, de, de, de raadzaal? Gebeurt, ja, in de raadzaal. Ah. Er gebeurt in Zwolle ook best heel veel hoor. Zwolle is een behoorlijke stad, 125.000 inwoners. Dus... Uh, ik neem en, het van u aan, meneer Van Bommel. Wat? Ja, precies. Ja, dat, dat, dat, dat was ook. Kom eens langs eens nou, Het is een hele fijne stad, zeker ook om uit te gaan. Harry van Bommel, hartelijk dank voor dit gesprek. Voormalig Kamerlid van de SP. En tegenwoordig worden het bestuursadviseur bij de gemeente Zwolle. We are searchlights we can see in the dark.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 Want to be sold We are children that need to be loved We were with Wat about als Nieuws via de NOS. De nieuwe geheime gesprekken die Astrid Holleder heeft gemaakt... van haar broer Willem. Die mogen niet worden afgespeeld in de rechtszaal. Tenminste, niet vandaag. Dat heeft de rechtbank zojuist bepaald. Justitieredacteur Remco Andringa. ging er toch een beetje vanuit dat het konden horen vandaag. Waarom mogen ze nou toch niet worden afgespeeld nu... zoals het OM graag wilde? Ja, De rechtbank die vindt dat Willem Holleder het recht heeft om ze eerst zelf te beluisteren en er niet op zitting mee te verrast. Het gaat allemaal om 15 gesprekken die Astrid Holleder een paar jaar geleden stiekem heeft opgenomen met haar broer, maar pas vorige week heeft ingeleverd bij het Openbaar Ministerie. Die gesprekken betekenen volgens haar misschien wel de genadeklap voor haar broer. Het OM wilde twee fragmenten laten horen waarop Willem Holleder fluisterend te horen is en ja, kennelijk dingen zegt die belastend zijn voor hem. Uh, ze wilde Holleder daarmee confronteren. Maar de verdediging van Holleder ja, die zat helemaal niet te wachten op zo'n verrassing. Uh, de verdediging zei, ja, wij willen die gesprekken eerst zelf kunnen luisteren. Dat is belangrijk om ook uh, ja, te kunnen bepalen... in welke context die gesprekken zijn gevoerd. En daar was de rechtbank het mee eens. Uh, die zei, het verdedigingsbelang gaat voor op het verrassingseffect. Dus geen tapes vandaag. Ja, nou is dit dus uh, weer de gesprekken met Astrid Holleder. Uh, nou heeft de rechtbank ook beslist over bepaalde afspraken die met Willems andere zus Sonja zouden zijn gemaakt. Hoe zit dat... Ja, de advocaten van Willem Holleder... die suggereren dat de zussen onbetrouwbaar zijn... omdat ze in het verleden over een aantal zaken hebben gelogen. Nou, zij willen precies weten welke afspraken er zijn gemaakt... tussen Sonja Holleder en het Openbaar Ministerie. Twee keer heeft zij geschikt met justitie... en de advocaten willen controleren of daarbij ook afspraken zijn gemaakt... over haar verklaringen tegen Willem Holleder. Nou, van de rechtbank hoeft het OM die afspraken helemaal niet openbaar te maken... omdat ze losstaan van deze zaak. De rechtbank zei... Sonja is geen kroongetuige. Het is niet zo dat ze zelf een bepaald voordeel krijgt. In, uh, in ruil voor haar verklaringen. Dus wat er in het verleden is afgesproken met het OM. Heeft hier in ieder geval niets mee te maken. Astrid Holleder die reageerde zelf uh, ook nog op die uh, aanhoudende suggestie. Dat ze zou hebben gelogen. En uh, zelf beter zou worden van, uh, van, van, van, van deze getuigenis uh, tegen haar broer. Er is niet één voordeeltje geweest. riep ze op een gegeven moment boos. Uh, we zijn ons sociaal leven kwijt. En het OM heeft uh, zoals ze het zelfs. Zij geen kloot voor ons gedaan. Dat is volgens haar de beloning geweest uh, in, uh, in, in de zaak tegen haar broer. Uh, niets dus. Oké, okay. Remco André gaat dankjewel. Intussen meldt de nieuwspresentator Mark Hokken zich uh, nieuws, Mark vanuit Frankrijk. Ja, klopt. Want de Franse politie heeft de gijzelnemer in de supermarkt in Trebbe bij een inval neergeschoten, melden Franse media. Bij de gijzeling zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Drie raakten gewond, van wie één zwaar gewond. Nou, die gijzeling in het zuiden van Frankrijk begon aan het einde van de ochtend. En de gijzelnemer zou toen ge hebben geroepen dat hij trouw zweert aan IS. Of de gijzelnemer nog in leven is, is nog onduidelijk. Oké, okay, Mark, dankjewel. Meer nieuws daarover krijgen we ongetwijfeld in de loop van de middag. Nog is het niet hier, dan wel bij Nieuws Co. van correspondent Frank Renout. Feit of fictie? Lammert, het gaat over zonnepanelen op de Noordzee. Ja, Het Algemeen Dagblad uh, schrijft vanmorgen dat door 5% van de Noordzee vol te leggen met zonnepanelen... er in ruim drie kwart van de Nederlandse energiebehoefte kan worden voorzien. De krant die, uh, haalt het uit het rapport van adviesbureau Goods. Nou, dat, dat klinkt als een hele hoop. Ja, inderdaad. En daarom uh, ben ik gaan bellen met Rolf Heijnen van dat adviesbureau... om te checken of zij dit echt zeggen. Als we uh, 5% van de Noordzee vol zouden leggen met uh, zonnepanelen... dan zouden we de helft van de totale Nederlandse energievoorziening kunnen voorzien van zonne-energie. Oké, okay, hij heeft het, lammert, over de helft van de energiebehoefte... en niet over twee derde. Nee, dat hoor je goed. Dat ja. is het cijfer dat hij dus berekend heeft. En dat ligt dus lager dan wat het AD uit het rapport zegt te halen. Maar er is nog geen reden om het meteen als fictie te bestempelen... want ik ben nog even verder gegaan om te zien of twee derde misschien toch haalbaar is. Daarvoor belde ik met uh, Allard van Hoeken. Hij is van Oceans of Energy. Dat bedrijf heeft de eerste stappen al gezet met het bouwen van zonne-energie op zee. En hij vertelt eerst wat de grootste uitdaging is... Is wat betreft zonnepanelen op zee. De zee kan uh, op sommige momenten heel ruig zijn. Grote golven, grote stormen. En daar moet het systeem uh, tegen kunnen. Nou is het natuurlijk zo dat uh, drijvende systemen op zee... die bestaan al heel lang. Dus die kunnen we bouwen, dat weten we. Het moet nu specifiek voor zon gedaan worden. En dat is wat we aan het doen zijn. Oké, okay, een zonnepaneel kan op zee geïnstalleerd worden, dat, dat kan dus. Maar is er dan met 5% van de Noordzee genoeg ruimte voor zonnepanelen die drie kwart van onze stroom opleveren? Ja, ik vroeg van Hoeken naar zijn berekening. Wij kijken vanuit de Noordzee logischerwijs naar de combinatie van zon en wind op dezelfde oppervlakte. En wij denken dat die twee samen wel tot 90% van de hele energiebehoeften van Nederland kunnen voorzien. Oké. Okay. Hij heeft het over windenergie, maar de stelling ging over zonnepanelen. Ja, dat klopt. Maar volgens Van Hoeken wordt de meeste energie toch echt opgewekt vanuit wind. Per vierkante kilometer zee komt er vijf keer meer zonne-energie uit die oppervlakte dan windenergie. En met die twee samen kunnen we dus Nederland voor 90% van de behoeften voorzien. Dat, dat zien wij ook. En dan hoef je, niet, dan hoef je dat niet hele grote stukken voor de Noordzee te gebruiken. Dus iets in de orde van 5 misschien een paar procent meer. Maar die orde van grootte denken wij uh, inderdaad dat dat kan. Ja, ik heb het ook nog even voorgelegd aan uh, Ruud Kornstra. Nee. Ja, hij is onze energiecommissaris van Nederland. Dus je alle waddeeilanden neemt en die doe je maar drie. Uh, en je legt die vol met uh, zonnepanelen, dan heb je dus... Uh, alle elektriciteit die Nederland nodig heeft opgewekt met zonne-energie. Ja, ik denk dus dat het minder dan 5% is van de Noordzee. Want die Noordzee is veel groter dan, dan slechts drie keer uh, die paar kleine de eilandjes ja, Ruud ken ik als een optimistisch mens. Ja, dat ja, is dat waar. Zeker, het is ook hè? maar net hoe groot, vraag die, in de vooruitgang? Ja. hoe groot je die Noordzee ja. dan berekent natuurlijk. Oké, okay, maar technisch, uh, laten we bij de les blijven, kan ja. het en qua ruimte lijkt het dus ook te kloppen. Ja, dus we houden het bij een feit. Maar het laatste woord is nog even... voor onze nationale energiecommissaris Ruud Koornstra. Zonnepanelen nemen natuurlijk plek in. Dat kost vierkante meters. Dus waar zijn de goedkoopste vierkante meters? Ik kan me voorstellen dat iemand er roept de zee. Maar we hebben ze gelukkig ook nog gewoon op het land... wat gewoon iets makkelijker is om te installeren. Dus ik ben niet tegen, maar ik heb ook een aantal ja, alternatieven. Bijvoorbeeld daken. En dan is het iets dichter bij het land. Ja, Ruud Korsha denkt dus dat er op land nog in, hè, in eerste instantie heel veel te winnen is. Ja, maar we zijn natuurlijk wel een land uh, dat ook heel veel uit water kan winnen. Dus ik vermoed dat Allard van Hoeken, onze zonnepaneel op zee-expert... toch gewoon doorgaat met zijn uh, zonnepanelen daar. Ach, zon, zomer, heerlijk. Ja. Uh, het gaat allemaal weer, uh, weer beginnen, hoop ik toch binnenkort. Zeg, Lambert, wat gaan we eigenlijk over een uurtje doen, trending? Nou, ik ga het inderdaad even hebben over die zomertijd die er aankomt. Het is weer zover. Het is weer zover. Ja. De klok mag weer een uur vooruit... En ja, ja, je weet hoe een liefhebber ik daarvan ben. dus uh, daar gaan we het even over, nee, het even <laughs> over hebben. Maak ja. me nu alweer woedend. En, uh, het gaat ik, helemaal vanzelf. Het gaat helemaal vanzelf, ja. ja. En uh, de ruzie tussen Tim Knol en Giel Beelen... waar we het gisteren even over hadden. Dat gaat ook door? Dat gaat hey, maar gewoon ze waren toch vrienden? door. Ja, ze waren weer vrienden, zei Radio Veronica. Ja. En Tim Knol die zei op Facebook dat hij er verder niks meer over wilde zeggen. Maar intussen gaan beide toch nog gewoon door met die fitty. Dus daar is het laatste woord nog niet over gesproken. En ik laat er zo even wat van horen. Oké, okay, en dat is uh, zometeen over een uur... In trending vandaag. Eén vandaag gaat verder na drieën. En dan gaan we naar de Verenigde Staten. Tom van het Eind, onze verslaggever, die is daar. En dan gaat het over de school shootings. Tot zometeen.